Mautschreurs met het NOS Journaal. Bij vliegbasis Eindhoven is vanmiddag een monument... onthuld ter nagedachtenis aan de 298 slachtoffers van de ramp met de MH17. Er is voor die plek gekozen omdat alle slachtoffers van de vliegramp... in 2014 via de vliegbasis Eindhoven in Nederland terugkeerden. Bij de ceremonie waren zo'n 750 mensen uit de hele wereld... onder wie honderden nabestaanden en veel hulpverleners... Het nieuwe gedenkteken is een bronzen aardbol die staat op een sokkel van 298 stenen. Heineken zet in Afrikaanse landen duizenden promotiemeisjes in en vele worden lastig gevallen onder werktijd, meldt een journalist van NRC die er een boek over schreef. Daarin staat dat leidinggevenden van de bierbrouwer in Afrika van de meisjes verwachten dat ze met hen naar bed gaan. Heineken geeft toe dat misstanden voorkomen in Afrikaanse landen en gaat strengere regels invoeren. Nederlandse boeren mogen nog maar twee jaar meer mest uitrijden dan hun collega's in de EU in plaats van vier jaar. Dat heeft de Europese Commissie besloten vanwege de mestfraude die eind vorig jaar aan het licht kwam. Toen bleek dat boeren in het zuidoosten van het land op grote schaal deden alsof ze mest afvoerden terwijl dat in werkelijkheid niet zo was. Nederland moet van Brussel het naleven van de regels nog strenger controleren. En snowboardster Bibian Mentel is in haar woonplaats Loosdrecht gehuldigd ook. is ze benoemd tot ereburger van de plaats. Ze won op de Paralympische Spelen in Zuid-Korea twee gouden medailles. Mentel begon in 1993 al met snowboarden. Een paar jaar later kreeg ze een agressieve vorm van botkanker. en Van een graad of twee, morgen meer bewolking, soms wat motregen en 9 tot 12 graden. Dit was het.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah! is Zin in ZFM ZFM Met nu, entertainment for you 5, 4, 3, 2, 1, 0 Let's start the party Let's start the party. ZFM Zandvoort Radio FM. Zo, en dan zijn we weer welkom in de tweede uur van Entertainment for You, en uh, ja. Thomas, jij bent er nog. Ik ben er nog. Ik heb het nieuws geluisterd. Ja, up ja, ja, ja, to date, ja, ja. hè. Moet je blijven. Maar. Ja. Hey, um, ja. nou ja, uh, we hebben het al uh, gehad over uh, de site en dergelijke. Ja, en, uh, ja. Nou ja, uh, het beste kunnen we jou bereiken gewoon via Facebook. Ja, joh, allermakkelijkst. Ja. Hey, en, nou ja, uh, ja, heb je nog zelf iets dat je zegt van nou, dat wil ik nog even kwijt? Ja, ik heb gewoon al best wat, wat, wat dingen besproken dat ik, uh, een beetje aan het stoeien ben met de nieuwe single... dat ik heel erg blij ben met hoe uh, de derde single... als ik jou aankijk hoe die gaat. Daar ben ik echt bijzonder trots op. Want ja, laten we heel eerlijk zijn. Je moet een beetje uh, geluk hebben. Uh, ik sta er wel heel erg relaxed in, moet ik zeggen. Ik heb mijn werk, dat is mijn basis. De muziek ja. is enorm mijn passie en ik geniet er echt van. Ja. Um, maar ik sta er wel heel erg relaxed in. En uh, eigenlijk doe ik dat al nu drie jaar... En ik merk dat als ik er zo, zo in sta, dan komen er gewoon heel veel leuke dingen op mijn pad. Dus ik, ja, ik ga dat gewoon nog volhouden. ja. ja. Nou ja het, is, het is eigenlijk gewoon eh, naast je wel gewoon uh, je hobby. Ja, ja. En dan, dan, dan, dan, dan, dan kijken, uh, dan de krenten uit de pap, dat is natuurlijk dat je uh, nummer drie bent uh, in de Oranje Top 30. Ja. Daar ben ik uh, vorige week geweest, nu nummer zes. Ja, dan mag ik enorm in mijn handen knijpen. Ja. Ja, uh, oranje part heb ik gestaan. Nu dan Toppers van Oranje. De Regiotap. Kijk, ja. dat zijn eigenlijk uh, programma's waar ik dan twee jaar geleden heel erg tegenop keek. En ik kom nu in het wereldje ja. collega's, zangeressen tegen. Waarvan ik denk van, wow, dat ik gewoon tussen jullie sta. Ja. ja daar nou ben ja, ik bijzonder trots op. Ja, nou, ja, daar mag je inderdaad trots ja. op zijn. Ja, want het zijn toch niet de minste Nee, zeker. De, de, de, de Nederlandstalige muziek. En, ja. Ja, dus ja, ik... Ik ga lekker door. Uh, ik ga het met, met heel veel plezier doen. En als andere mensen het dan ook leuk vinden, dat, dat, dat, dat vind ik geweldig. Uh, en daar geniet ik van. Dus ja, ik sta er heel erg uh, happy de peppy in. Ja, nou ja. nou ja, ja, prima toch? Nou, helemaal top. Hey, uh, nou ja, bij deze dan uh, ja, uh, wil ik jou bedanken voor de komst naar de studio natuurlijk. Heel graag gedaan. Ik vond het hartstikke leuk. En uh, ja, hoop ik ga... natuurlijk uh, heel veel van je te horen. Ja, ik hoop het ook. En, uh, ik ga weer rustig aan terug naar Hollywood. en ja, eten? Ja, Of, of een beetje. onderweg? Nee, even thuis nog even kijken. Wat, wat we hebben ik gisteren toevallig een feestje met, uh, voor collega's, collega's gegeven bij mij thuis. Een okay. tropical, tropical party. Aha. Um, dus dus ik je denk, bent nog aan het bijkomen nou, ja, ja, een <laughs> beetje. Ik denk dat ik nog wel wat uh, in de koelkast heb staan. Ah, oké. Okay. Dus het, het gaat helemaal goed komen. Ja. Hey, graag tot de volgende keer. Ja, dankjewel. En, uh, ja. En uh, ja, we kijken uit in ieder geval, we houden je in de gaten. Nou, uh, Super lief, helemaal ja, goed. En dan uh, zien we je vanzelf al weer Heel terug. graag, ja. Misschien als er nog iets leuks is in het Ik zie mezelf helemaal in de strandtent zingen. Ja, nou, nou, <laughs> dat is heerlijk. Lekker van de zomer dadelijk. Of, helemaal goed. Ja. Top. Oké, okay, hey, dankjewel. Dan. He? Hey, groetjes. En uh, goede reis naar huis. Dank je. Oké, okay, Henk Damen en ik laat je gaan.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 Gaan. En dat uh, ja, allemaal van uh, Henk Dame. En uh, ja, ik zou zeggen: Thomas, ik zou zeggen, een uh, goede reis naar huis. En uh, wij gaan een lekker plaatje draaien van Chris Norman. En hij hebben het over uh, for you. was hij dan de man die ooit een single heeft uitgebracht samen met Suzy Quattro en Stambledin. En natuurlijk ook bekend van de groep Smokey. Hoe the fuck is Alice? En dat nummer dus. Ja, en toen ja, eigenlijk solo gegaan. En ja, toch wel prachtige nummers. Voor you was dit Chris Norman. De Entertainment for You Dutch Top 5. Zo is dat. En dat is natuurlijk weer een plaatje uit de Entertainment For You. Dutch Top 5. En Marloes Oosting. En Verlaat Me Niet. Verlaat me niet. Maar blijf bij mij. Want alles wat. Ik heb en jij. Het beste wat. Ik in mijn hart. Gaf ik aan jou.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 How I love you Variatie met entertainment for you. my queen cause she stays strong yeah yeah she is always in my corner right there when I wanna all these other girls are tempting but I'm empty when you're gone and they say do you need me do you think I'm pretty? Dead? do I make you feel like cheated I'm like no not really cause oh I think that I found myself a cheerleader is like a genie in a bottle yeah yeah cause I'm the wizard of love and I got the magic wand all these other girls are tempting but I'm empty when you're gone and they say do you need me do you think I'm pretty do I make you feel like cheating I'm like no not really cause oh en uh, cheerleader en dat allemaal uh, ja, zomer, zomer zit voor twee jaar terug en daarvoor hoorde u uh, ja, uh, hangen we de Humperding was dat, ja, en how I love you hier bij ZFM Entertainment voor you 106.9, 104.5 op de kabel DAB plus uh, kanaal 5C en uh, natuurlijk ook uh, ja, op de tv tekst en uh, we gaan uh, ja, een lekker plaatje draaien nog en, eh, uh, dan gaan we zo een lekker contact opnemen. Met, uh, ja, hoe heet ze ook? weer? Verstappen, dat was het, ja. Niet de verstappen, maar gewoon, uh, ja, het groepje verstappen. We gaan hier, uh, een, een plaatje draaien van Jeffrey Hees. En, uh, liefde voor altijd. Blijf lekker luisteren. Entertainer voor YouTube tot de klokjes van 7 uur met. Het nee, Mijn liefdespas duurde eigenlijk best wel lang. Maar achteraf was dat niet van belang. Ik heb een rij wat ik wilde, een vrouw zo ongelooflijk lief en mooi, de het temperament waar jij mee speelt, kom simpelweg door je ogen zo mooi en wit, dat heb jij niet in de gaten, maar mijn gevoelens laten mij nooit in de steen. ge laat van hart dit sticht Altijd. Uh, allemaal van Jeffrey Hees hier, 106.9 104.5 DAB Plus 5C, analoog en uh, ja, digitaal en natuurlijk tv-krant en ja, overal te ontvangen, ook op internet, kijk eventjes uh, op uh, cfm-live.nl, daar kunt u dus meekijken maar ook luisteren natuurlijk en uh, ja, zoals gewoonlijk uh, heb ik iemand in de uitzending, uh, zoals ik al zei, uh, verstappen en uh, ja, ik zou zeggen Roland, een hele uh, goede avond. Goedenavond. Hele goede avond. Hey, uh, was je aan het eten? Nee, nee, nee, nog niet. Oh, nee, nog niet? Nee, nee, nee. Kijk, ik wist dat jullie weer zouden bellen, dus uh, ik wacht nog eventjes. Oké. Okay. ja, uh, ja. Wat, ga, wat, wat staat er op het menu? Uh, kip. Kip met. Uh, iets met curryachtige dingen. Ik hou ook uh, Oké, okay. ik hou op, is van een beetje pittig. Uh, ja, dat zeker weten. Ah, oké. Okay. Ja. Lekker, ja. Hey, uh, maar we bellen niet uh, van wat je gaat eten natuurlijk. Het gaat over de ja, laatst aangebrachte single van jullie. En uh, ja, vrij? Vrij, ja. Vrij, ja. Wat, wat, wat vrij. Uh, hoe moeten we dat zien? Ja, dat is een goede vraag. Het is een liedje dat uh, gaat over uh, de vrijheid van meningsuiting. En het feit dat we dus hier in een, uh, in een land, in een omgeving wonen. Ik woon zelf nou in België, maar. Uh, ja. Net over de grens eh, ja. bij Tilburg. Maar eh, eh, ik even, ben er hard, hier een hartstikke een ja. Dus we wonen in een, in een omgeving waar we met z'n allen eh, ja, eigenlijk min of meer gewoon kunnen zeggen wat we denken, voelen en, eh, enzovoorts. Ja. Eh, en dat is een vrijheid die we verworven hebben natuurlijk door de eeuwen heen. En daar moeten we heel zuinig op zijn. Ja. Vind ik. Nou ja, ik, ik ja... Ik, ik vind vrijheid van meningsuiting vind ik nogal ja, toch wel vrij beperkt worden de, de, de laatste jaren. En... Nou ja, aan de andere kant, we, we, kunnen wel, we kunnen het wel zeggen. Zonder dat we, uh, net zoals, hè, denk nou op dit moment aan Turkije, op het moment dat je je mond open doet op een verkeerde manier. Dan plant je dus gewoon in de gevangenis. Ja, ja, ja. En uh, kijk, zover zijn we natuurlijk helemaal niet in dit land. Nee, nee, maar goed, ja. hoeven het niet altijd met elkaar eens te zijn. Nee, nee, maar ja, dat, dat bedoel ik dus te zeggen, ja, een uh, hoop mensen hebben daar toch altijd wel hè, toch commentaar op. En uh, ja, die, die, die gaan dan eigenlijk weer met een uh, botte buil te lijf. En dan denk ik van, ja, waar is dat allemaal voor nodig? Want je hebt een mening en je mag hem uit, uh, uitkramen. En, en dan heb je altijd weer mensen die dat uh, ja, toch uh, te ver vinden gaan. Dat klopt, en je hebt natuurlijk ook altijd mensen die uh, op een bepaalde manier uh, hun mond open doen, waarvan ik ook af en toe denk van, is dat nou nodig, moeten we dat nou met z'n allen zo doen? Ja. Uh, maar het wordt wel gezegd, uh, zonder dat het uh, nou uh, zeg maar, direct uh, vreemde consequenties heeft. En zolang we maar met elkaar uh, in gesprek gaan, we hebben dan natuurlijk die, die, die lokale verkiezingen gehad. Ja. Als je dan uh, kijkt hoe dat uh, in Rotterdam gaat met, uh, met Denk en Leefbaar en ja. uh, uh, PVV en uh, wat daar allemaal geroepen en, en gezegd wordt, uh, dan, denk, dan ja, zit ik maar meteen te knijpen van. Jeetje binnen. Maar die mensen lopen nou nog gewoon over de straat en die gaan uh, vanavond gewoon lekker uh, naar huis en een hapje eten en uh, waarschijnlijk uh, gezellig op stap. Ja. En die komen andere mensen tegen die dat ook gezien en gehoord hebben. En daar hoeven ze het er niet mee eens te zijn. Maar nee. in principe uh, kan het allemaal. En ik, dat is een vrijheid, uh, daar moeten we erg zuinig op zijn, denk ik. Jawel, nee, daar, daar, daar ben ik met een je eens, maar ik, ik vind dat altijd hè, mensen die dan uh, uh, ja, gewoon hun eigen mening hebben, maar Mening toch wel anders uiten hè? In, in het agressievere gedeelte, dan denk ik van ja, je kan een mening hebben, ja. maar dat wil je niet uh, zeggen dat je daar dan uh, gelijk op in moet gaan hakken. Nee, natuurlijk. En de manier waarop we dingen brengen, dat, dat geeft dus aan in hoeverre uh, je, je een weldenkend of beschaafd mens bent. Ja, en, uh, ja. Dat, uh, ook, ook daar is natuurlijk. Uh, een plaats voor. In ja, de... nou ja, gelukkig bestaande, gelukkig nog uh, beschaafde mensen, laat ik het zo zeggen. He? Jawel. Daarom zeg ik, uh, ja, iedereen mag een mening hebben, maar het wil niet zeggen dat we dan, uh, uh, gelijk wat er nu gebeurt, uh, Sinterklaas moeten afschaffen en dat soort dingen. Nee, maar goed, dat, dat, dat is een mening. He? Ja. En ik, ik, het, het is dus inderdaad ontzettend jammer dat dat op zo'n manier uh, is gebeurd. Ja. Ja, en ik ben, ik ben ontzettend voorstander van het hele City gebeuren. Ja, ja, ja, ik bedoel, het ja, hoort bij Nederland, het hoort bij België, het hoort bij Nederland. En, en in België is het dan een dag later. Is het wel iets, misschien is het wel iets wat niemand van deze tijd is. Dat zou zomaar kunnen, natuurlijk. Hè. Ja, maar kijk, we moeten, we moeten wel in ons achterhoofd houden: het is natuurlijk een kinderfeest. En als volwassenen daar dus ruzie gaan overlopen zoeken. en elkaar te lijf gaan met, met, met een bel en met een stok en met een steen en weet ik het allemaal. dan denk ik van jij, ben je ja, je bent toch aardig verkeerd laatste, bezig. Dat laatste is dus niet wat ik versta onder een vrijheid van meningsuiting. Nee, dus nee, nee. elkaar fysiek te lijf gaan. Nee, dat bedoel ik dus uh, te zeggen, ja. En een weg blokkeren omdat ja. er uh, he, omdat je het ergens niet mee eens bent. Uh, op het moment dat Groningen enzovoorts. Daar ben ik helemaal. Ik ben het er helemaal mee eens, maar ja. zolang wij nog met elkaar, in ieder geval, jij en ik nou op een radiozender daarover kunnen praten zonder dat ik uh, vanavond uh, hier de uh, hè, mensen binnen heb ja. die me meenemen en me opsluiten. Dan... <lacht> <lacht> ja, maar dat, dat, dat is toch waar het om gaat. Ja, ja, ja. Nou ja, maar inderdaad, kijk, daarom zeg ik, we hebben een, een, een, een ik noem het altijd maar een verschil. Eh, eh, Meningsuit ja. menings is gewoon een verschil en eh, ja. ja, dat mag je hebben, dat mag je uitspreken, uitspreken. en, en ja. Ja, natuurlijk eh, eh, ja. moet je daarover kunnen praten. Daar moet je over kunnen praten en, en inderdaad ja, ja. niet in elkaar te lijf gaan. Nee, maar hè, en, uh, ja, het, het, het, het, iets van de afgelopen tijd is natuurlijk ook dat uh, de stem van het volk optelt op dit moment. Ja er is natuurlijk een Franse revolutie geweest en, en noem maar op en, en, en op een gegeven moment hebben vrouwen stemrecht gekregen en ja. is iedereen maar iedereen mag op dit moment uh, zijn mond over doen ja, ja de een, gelukkig wel ene doet dat wat charmanter dan de andere ik ja. het helemaal mee eens ja. Ja. er een gebeuren ook dingen dat ik denk van nou ja, daar had ik zo liever niet gezien En nee. volgt het hele geelbele Tim Knol verhaal weet je dan, dan, denk ik, dan denk ik van Waarom wordt daar nou in Hemelstaan zo verschrikkelijk veel poela om gemaakt? Ja, ja, die heeft ja. misschien een keer een verkeerd grapje uitgehaald. Uit ja, ja, ja, het is inderdaad toen er met Maan ook gebeurd. Ja, nou, ja. Ja. Hey. nou ja, bij Maan kan we dan ook iets bevoorstellen. Ja, daar kan ik inderdaad iets bevoorstellen. Dat ging eventjes net iets anders. Ja, maar ja. Het, het, en, en, en, en, en ook daar zitten wij dan met z'n allen over te kletsen. Ik bedoel, ja, ik kijk al bijna geen tv meer. Nee, nou, ja, ja, ik ook of, niet hoor. Nee, omdat, omdat ik als ik Nederland 1, 2 of 3 opzet, dan op, op een avond, het enige wat ik zie zijn mensen die met elkaar aan het praten zijn over dingen. Dat ik denk van, nou oh ja, oké, okay, ben ik daarmee geïnteresseerd? Nee. nee. Dus ja, dan ben ik weg en dan zet ik weer een muziek-dvd'tje op of zo. Ja. Nou ja, in ieder geval, daar is deze single een beetje om gegaan, hè? Uh, vrij. Ja, daar we. Dat we in ieder geval de, de, de, de vrijheid van meningsuiting en dergelijke, uh, ja, dat we dat eigenlijk gewoon mogen uitspreken. Nou ja, we hebben hier natuurlijk een vrijheid waar we nogmaals ontzettend uit op moeten zijn. En ik ja. denk dat we dat met de hand, hand en tand moeten verdedigen. Ja, nou ben ik het zeker met je eens. Ja. Hey, ik denk uh, dat ik hem uh, lekker ga draaien. Dat is goed. En ik, uh, ik bedank jou in ieder geval voor je tijd en uh, ja, laat de kip niet koud ja. worden. Nee, nee, nee, maar uh, daar wordt, uh, wordt goed voor gezorgd. Oké. Hé, Roland, dan wil ik jou bedanken voor de tijd en uh, ja, graag, graag tot, uh, tot de volgende ronde en uh, ja, volgende single. Ja, en, uh, ja, misschien, wie weet, uh, hier uh, met z'n allen eventjes in de studio. Lijkt me leuk. Ja, ja maar de, de band krijgt daar nooit uh, zo ver voor, op, maar Wij uh, oh. <laughs> krijg je wel binnen. Nee, de band, dat is... Uh, ja, dat is allemaal... Die, die, die zitten strak in hun tijd en... Uh, dat is uh, ontzettend moeilijk om die echt bij elkaar te krijgen voor okay. dit soort dingen. Maar uh, ik, uh, ik zelf kom graag een keer langs. Is goed. Hou ik je aan. Oké. Okay. Oké, okay, hey, bedankt en een uh, goed weekend nog. Jullie ook. Hey, dankjewel. Oké, okay, ja, doe, Verstappen en uh, vrij. Om ons heen. We delen sterke verhalen, samen sterk, niet alleen. We houden niet van lege glazen, de whisky werkt op ons gemoed. We kunnen zeggen wat we willen, dat voelt zo verdomd. Deze reis maken we samen. Het leven is zo eindeloos. Ik voel in Aston Martin tot mensen. Iedereen mag hier nu zijn. Die oude man blijft moeilijk. Hij is zo trots om hier te zijn. Ik voel. We hebben weer een steen verleg. Alle zonden ons vergeven, want we zijn nog niet zo slecht. Onze toekomst is het heden. Onze vrijheid kent geen grens. Te kunnen zeggen wat het hart voelt. Is een recht voor ieder mens. Ik voel me vrij. Wat ik kom me vrij op mijn, en mijn Ik kom me vrij, zo op de vrije win, ik voel als je dan verstoppen en haat ah, het over vrij. We gaan een lekker plaatje draaien van Yves Beerders hier uit Zandvoort en ik wil alleen maar jou. Ik ben hier al zo vaak tegengekomen Met entertainment voor jou. Ik had het in Nederland even gehad, ben toen in Spanje gebleven. Ze oude een schone die echt alles had. Volle borsten en heerlijke wenen. Maar wat, ik miste mijn Hollandse trek. Het spot en zuur komt het Hoe oh, ik ook smeekte, maak dat eens voor mij. En weet je wat ze zei? Ga maar terug naar je ei. wat cultuur op te snuiven, Maar ik werd het zat om iedere dag Bami naar binnen te schuiven Ik vroeg aan de kok of hij aardappels had Het liefst met een wie erbij Hij keek me aan met een duivelse blik En weet je wat hij zei? Ga maar terug naar je eigen land. Die man. John de Beven, en ga maar terug naar je eigen land, want daar is alles veel beter. Nou, ik weet het niet, daarvoor hoort u Yves Berends en ik wil alleen maar jou. En ja, zoals gewoonlijk ga ik dus een lekker plaatje draaien voor uh, ja, mijn vriendinnetje. Zelka, deze is voor jou Lexington Band en Donessi. pomoya moglo i zali ruku te ruke nadanisovog serca do serca przeszlastwa szcazstwa już nic nie jest i ona nasza luba sum siednice co sve lakše da tegledam u lice a da ne umre Doner si stari svet, is de goede godin een bar jedno bučenje. U jutra namirna nove ljubavi, neka pričekaju. Doner si prvi sneg, i naša proljetja onda lži me. Da se nasioča, sta si bila tad, a sta si danas drugim? Ljubim. Maar, ik zou moeten Me. I ovú našu ljubesu, sitnice, što manje govorim o tome, sve mi je lakše na te gleda mulice, a da ne umere. A dat iedereen met anderen doet, dan is het dan is het niet zo. Als U het niet doet, dan is het niet zo. Als je i dan dat ze si bij elkaar blijven, si dat ze drugim niet samo to vidi ze elkaar niet meer zien. Dat ze elkaar niet meer zien. Dat ze elkaar Donessi en uh, van de band Lexington uit uh, Kroatië en uh, ja Thomas Bergen. en ik wil niet dat je gaat maar helaas er is het tijd voor komen en een tijd voor gaan. Het, maar vragen, het maalt om mijn hoofd, het antwoord verraadt zich nog niet. Het is er heel langzaam toch ingeslopen en besloot dat je mij achterliet. Het gleed door mijn handen geen weg meer terug, vechtend verloor ik de strijd. Gevoelloos ben je toen de deur uitgelopen, althans, dat is zo het nu lijkt. Dan weet op zijn minst nog gereden of wij op dit punt zijn beland Is dit het dan? En weet je heel zeker Dat wat achter je lacht nu verbrandt Is het moment waar je blind van de leugen De waarheid van het gemaakt En heb je dat deel van ons gehoord? Ja, bij deze ga ik dus uh, afscheid nemen van u Ik zou zeggen bedankt voor het luisteren En bedankt voor het kijken en uh, zo dadelijk, uh, Mike Wille, hij zit op te springen hier op die stoel. Uh, ja, met de Euro Breakdown. Dus ik zou zeggen, blijf zeker lekker luisteren. Ik hoor u vorige, uh, volgende week weer. Niet vorige week, maar volgende week. En uh, dat allemaal op dezelfde tijd. Vijf uh, tot zeven met Entertainment for You. Hier op die 106.9, 104.5 op de kabel. DAB Plus 5C. Analoog en uh, digitaal. En natuurlijk op de kabelkrant. Dus uh, graag tot volgende week. Groetjes, bye. Besef je hoe groot het gemis? Ik kan niet anders dan jou laten gaan. In de hoop dat je ergens ontwaart. Mijn hart is bebloed waar je op bent gaan staan. Niets in me...